Het NOS-journaal. De politietrainingsmissie in Kunduz mag doorgaan van de Tweede Kamer. Een meerderheid steunt de aanvullende afspraken die Nederland heeft gemaakt met Afghanistan en de NAVO. In januari had de Kamer al ingestemd met de missie, maar GroenLinks en de ChristenUnie kwamen met extra eisen. Ze wilden onder meer garanties dat de Afghaanse agenten niet worden ingezet bij gevechten. Minister Roosendaal heeft toegezegd dat die garanties er komen.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 Manchester United heeft een belangrijke stap gezet op weg naar de finale van de Champions League. Het elftal won in Duitsland met 2-0 van Schalke 04. De return is volgende week. Het weer: veel bewolking, maar ook af en toe zon. Vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een regen- of onweersbui ontstaan. Het wordt 13 graden aan zee tot 18 in het oosten. Dit was het NOS. Dit is Wijnandtswaan bij de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaandam staat Fiede voor de Afrit Weide-Wormer 2 kilometer. Verderop op de A8 voor Knoop en Koenplein 3. A15 naar Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenissen 3. A20 naar Gouda bij Moordrecht 2. De andere kant op bij Rotterdam Centrum 3. En de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Hoevelaken en Leusden Zuid 5 kilometer. Tot zover de verkeers.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 No one can tell me. Punt 9 C.F.M.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 And we'll see you next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 Baby. Girl Let's be real There's nothing wrong With the way we're carrying on 9. Zie Zie God You're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 We staan jij bent de, de trein, stel. ik het station, jij bent, de regen, ik de kom. jij bent de regen, ik de tom. Jij bent de kerst, stel. ik de bonbon, jij bent de rust, ik de cocoon. Ik ben het zakje, stel. jij de thee, ik ben de kans, jij de soufflé. Ik ben de geizer, jij de sneeuw.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 Worden der wereld beroemd mee Dan maken we nog meer van dit soort dingen In de, de wereld Dan komen we een villa en een jacht. Nou, een villa en jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig Waarom niet? Ja, dat is duur Nou ah, ja, hè ja, Zit er meer in een romantische duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk ah, ja. Sorry om dit vinger echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek beter, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou echt Wij piek, zijn de nou En de tang. Betaalbare romantiek, er bestaan toch De en een fries. Dat kost weer mijn hand voor, Jij taak. bent de schrikdraad ik waarop ik bied. Ik ben de Jeroen. kip, jij bent de, de pil. Oude ik ben de paus, jij bent is. de pil. Met de muur, Wij doen. zijn een doedelzak in Tirol. Dat soort dingen, de jij bent Bertien ja, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. Ben de snor. Jij bent Amstel, ik ben ja. bier.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 Don't live for the land. Last... See?